Goedemorgen, welkom uh, in de Veenhaardkerk, in de mijn naam is Jarno en ik ben jullie uh, host deze ochtend. Ik uh, mag jullie meenemen deze dienst, waarin we gaan zingen, we gaan uh, bijbel lezen, we gaan luisteren naar de uitleg van Lars bij Bijbelstuk. Uh, de kinderen hebben een eigen programma, dus het uh, wordt een mooie dienst. Um, mijn taak als host is om jullie dus bij de hand te nemen, maar ook om jullie dus welkom te heten. En um, vond ik deze week nogal een extra bijzondere taak, om jullie welkom te heten deze ochtend. Um, want de afgelopen week, denk ik dat het vast hebben meegekregen, uh, is er in het nieuws veel, veel te doen geweest rond de Nashville-verklaring. Um, uh, een verklaring die is overgebracht uit het buitenland, uit Amerika, waarin conservatieve christenen uh, stelling nemen over homo's, uh, transgenders, over het huwelijk in het algemeen. Um, en daar is veel om te doen geweest. Um, veel kritiek op geweest, veel commotie. Veel mensen hebben zich ook gekwetst gevoeld door wat er allemaal in staat. Um, en ik dacht, daar moet er wel iets mee. Um, en ik wil niet al te diep ingaan op wat er nou precies in staat en daar al te veel over zeggen... Um, ik wil wel iets anders doen, jullie welkom heten. En ik uh, las daarbij uh, op Facebook een stuk wat Lars heeft gedeeld deze week op maandag. En dat wil ik gewoon jullie voorlezen. En uh, ja, mag luisteren. We verwelkomen je in het speciaal als je single bent of getrouwd, gescheiden als weduwe of weduwnaar, homo of heteroseksueel, lesbienne, biseksueel of transgender, vertwijfeld of overtuigd. Ongelooflijk rijk of straatarm. We verwelkomen in het speciaal de huilende baby's en de opgebonden peuters. We verwelkomen je in het speciaal als je kunt zingen als Marco Passato, maar ook als je zachtjes bromt in jezelf. Welkom als je hier gewoon even langskomt, net bent opgestaan of net uit de gevangenis komt. Het is niet erg als je roomse bent aan de paus of als, je al tien, of als je tien jaar geleden met kerst voor het laatst in de kerk bent geweest. We verwelkomen je in speciaal als je 60 bent, maar nog steeds een kind van binnen voelt... ...maar ook de tieners die al veel te vroeg volwassen zijn. We verwelkomen de fitte moeders en de voetbalvaders... ...het uitstervende ras van kunstenaren, boomknuffelaars, Starbucks-verslaafden... ...vegetariërs en junkfood-liefhebbers. We verwelkomen je als je herstellende bent of nog steeds verslaafd. Je bent welkom hier als je problemen hebt, als je in de put zit... ...of als je niet van de georganiseerde religie houdt. We verwelkomen je als je denkt dat de aarde plat is... ...je veel te hard werkt of niet werkt. Als je niet kunt spellen of je hier bent omdat je oma op bezoek is... ...en een bezoekje met je wil brengen aan de kerk. We verwelkomen je als je een tattoo hebt... ...een piercing of beide of geen. We verwelkomen je in het speciaal als je wel een gebed kunt gebruiken... Als religie je met de paplepel is ingegoten, of als je verdwaald bent in deze stad of dorp en hier per ongeluk bent. We verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekenden en twijfelaars. We verwelkomen jou. Welkom in Gods huis. Ik wil met jullie bidden. En als je niet bent met om te bidden, mag je gewoon luisteren naar de woorden die ik, die ik zeg. Liefdevolle God, dank u wel dat wij hier deze ochtend samen mogen zijn om u te ontmoeten. Dank u wel dat u van ons houdt, om wie we zijn en, uh, en dat u elke dag weer met ons wil beginnen. En uh, Ik wil u ook bidden om een zegen over deze dienst, dat we iets mogen proeven van de liefde die u aan ons geeft. Wees ze bij ons als we zingen, als we lezen, als we luisteren, als we samen zijn. Dat zo ons deze ochtend inspireren. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, Marian. Ja, en we zingen. We beginnen met. Uh, dank u voor deze nieuwe dag. En zullen we daarbij gaan staan? Het kinderlied en dat uh, zingen we met de bieden. Op een dag zei God tegen Jona, luister goed. Jona, luister goed. Moer naar Tarsis over zee en niet naar Ninevee. O oh, Jona, Jona, in de Ninevee. Ik wil niet Jona, Jona, ga de Ninevee. Maar God ging met hem mee. Hij stuurde het schip in een orkaan. En de mensen riepen we vergaan. En ach, het lot wees Jona aan. Die zei: Ik heb wat ongetwijfeld. Luister naar God's woord, gooi mij maar over het Los, Jona, Jona, ga naar in de vee. Jona, Jona, ga naar in de vee. Maar de zwommen, vis in zee, die lusten Jona al te graag. Dagen Zat hij in zijn macht, Daar riep hij: Heer, u zij geloofd? Ik zal doen wat ik heb beloofd. En de vis pijl snel naar het strand en spuwde hem aan land. Oh, Jona, Jona, ga naar Nien de nieuwe vis. Ik wil wel. Nu mag je drie keer raden waar zo meteen de bijbeltekst uh, over gaat. <laughs> um, het is tijd uh, voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En deze ochtend hebben we uh, R3, de, de kruimels, voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. We hebben de kids van groep 1 tot en met 4 van de basisschool en de kanjers van 5 tot 8 van de basisschool. Um, de kids, en dan kan je mogen even een jas aan trekken, want die gaan naar hun school hier, vlak, uh, vlakbij. En aan het eind van de dienst zien we jullie uh, weer terug. Dus heel veel plezier. Is het het lied uh, wees genadig? I'm Ik mag met jullie lezen uit de Bijbel. En dat is een, een stuk wat goed aansluit bij het lied dat we net gezongen hebben. We lezen uit uh, Jona 2. Je kan meelezen op het scherm. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kokend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. We gaan nu eerst luisteren naar, naar een lied. En vervolgens uh, geef ik het woord aan, aan Lars. Uh, ja, we zingen vandaag uh, nogal een aantal liederen die over geladen gaan. En dat is uh, niet toevallig uh, bij het thema vallen en opstaan. Uh, de genade van God is niet uh, eenmalig, maar ja, wij mensen vallen ook steeds weer, maar we mogen door de genade van God ook steeds weer opstaan. En daar gaat uh, dit luisterlied uh, ook over: um, Running into Your Arms of Grace. We mogen rennen in Gods genadige armen. what wow. Goedemorgen, fijn om, uh, om hier weer te zijn. Met vallen en opstaan, thema van, uh, van deze maand, hoort bij het jaarthema, leef. Jouw volgende stap met God en mensen. Kom ik kom er zo wel even op terug. Maar uh, ja, het woord van deze week, we zijn er de dienst al even mee begonnen, was natuurlijk de Nashville-verklaring. Verklaring ondertekend door 200 voorgangers, dominees, een verklaring overgewaaid inderdaad uit Amerika, uh, die zich uitsprak uh, tegen homoseksualiteit, tegen transgenderisme. En het uh, heeft heel veel stof doen loswaaien. Misschien ben je er deze week ook mee bezig geweest, heb je, heb je het in de media gevolgd, heb je de verklaring zelf gelezen, zelf misschien een mening over gevormd. Uh, zelf... Voelde ik uh, bij mij zowel verdriet als boosheid om, om, om wat deze verklaring op deze manier naar buiten gebracht heeft aangericht: verdeeldheid, onrust, uh, mensen die beschadigd zijn, reacties uh, in het hele land variëren van ongelukkig geformuleerd tot uh, christen, jihad, christen-extremisme. Uh, laat zien hoe, hoe gevoelig dit onderwerp ligt en hoe snel ook de, de, de polarisatie, de verdeeldheid optreedt. Uh, je kunt je ook afvragen waarom, waarom deze verklaring over dit onderwerp op dit moment, uh, waarom geen verklaring over hoe we met ons geld omgaan. Er was bijna geen onderwerp waar Jezus meer over sprak dan hoe je met je geld omgaat. Misschien omdat het wel heel snel heel dicht bij mij komt, als ik die verklaring zou ondertekenen. Een verklaring over klimaat, allerlei opties. Ik ben niet zo'n fan van verklaringen, omdat ze vaak denken de waarheid in pacht te hebben. Eén onderwerp wil ik er uitleggen, omdat het maakt het bruggetje naar ons thema vandaag. Eén van de ondertekenaars, die ook had geholpen om die verklaring op te stellen, te vertalen, was een dominee die vandaag zou moeten preken in Gorkem. Misschien heb je het gelezen, gehoord. En Gorkum, in, in dat dorpstad, daar was een petitie op gestart, omdat zij een tolerante stad zijn, dat deze dominee... ...niet mocht komen preken. En hij is inderdaad volgens mij niet komen preken vanmorgen. Er zit natuurlijk iets dubbels in, omdat je tolerant bent iemand uh, niet uitnodigen... ...of eigenlijk zelfs de, de wacht toe aanstellen. Maar het laat zien, deze man uh, heeft een studie gedaan, doet zijn werk al jarenlang ontzettend goed. En um, je zou kunnen zeggen, hij is opgestaan en door het opzetten van een handtekening is hij gevallen. Is hij niet meer welkom en is zijn naam uh, besmet. Besmeurd. En er zijn allerlei verhalen van mensen die, die opstaan en die vallen. Wielrenner, Thomas Dekker. Misschien ken je zijn verhaal jaren geleden. Uh, lang het wonderkind van het Nederlands wielrennen. Hoge beloften droeg hij met zich mee totdat er doping gevonden werd. En in zijn eigen woorden zei hij onlangs: Ik was een groot talent. Ik was opgestaan en ik ben diep gevallen. En wat is er nog van zijn talent en van zijn, van zijn sportkunsten over? Allerlei verhalen zijn er van mensen die opstaan en die vallen. Voorbeeld van iets dichterbij. Ik kende een man en een vrouw. Ze stonden hoog in mijn aanzicht, aanzien. Ze leken van de buitenkant gelukkig getrouwd. Tot ik hoorde dat ze gingen scheiden. Eén van beiden was vreemd gegaan. En daar lag hun huwelijk. Gevallen, totaal een gruzelement. Ze waren opgestaan, ze hadden een prachtig leven, een prachtig huwelijk. En ze waren gevallen. Over en uit voor hun. Opstaan en vallen. Zo gaat dat vaak. En het valt mij op dat de volgorde veel minder vaak andersom is: dat je valt en weer opstaat. Tuurlijk, um, kinderen en beginners. Daar zeggen we van, zij mogen leren leven met vallen en opstaan. Maar als je dan eenmaal ergens bent, als je eenmaal iets hebt bereikt in het leven... dan lijkt het alsof je alleen nog maar kunt vallen. En of die open armen, die genade waar we net een lied van gehoord hebben... die lijkt niet altijd te zijn als je eenmaal gearriveerd bent. Voor een enkeling is er misschien nog een wederopstanding mogelijk... Er is dan een heleboel geluk of doorzettingsvermogen of vergeving voor nodig. Maar het dominante patroon lijkt wel een beetje te zijn. Wie hoog klimt, kan diep vallen. En zo bezien, beste mensen, moeten we in dit nieuwe jaar. Als we ook maar iets bereikt hebben in het leven, als je maar ergens bent gekomen, moet je opvallen dat je niet. Moet je oppassen dat je niet valt en er kan iets krampachtigs inschieten stel je voor dat ik de verkeerde keuze maak en dat ik kom te vallen kan ik dan wel weer opstaan He, van oudsher is, is men in de kerk ook erg gefocust op het juist niet maken van fouten zorg dat je niet valt het, uh, focus op het heilige leven dat is die focus is er gekomen met alle goede intenties, maar velen gingen in het verleden en velen gaan gebukt onder die last. Geen fouten maken, heilig leven, zorg dat je niet valt. Want als dat gebeurt, zie dan maar eens op te staan. Gelukkig is dat niet het hele verhaal. Um, natuurlijk, als mens vallen we geregeld. En we maken misschien zelf ook nog wel het onderscheid tussen vallen en heel diep vallen. Dat je een valletje maakt, maar dat je ook wel heel diep kunt vallen in het leven. Ik denk dat er voor God dat onderscheid niet zo bestaat. Ik verwacht het eigenlijk dit jaar weer bij mezelf, bij jullie, dat we vallen. Dat lijkt in het menselijk leven erbij te horen. En ook de Bijbel vertelt verhalen verhalen uit de praktijk van het leven van vallen en opstaan. Van een God die een weg gaat met beminde foutenmakers. Vandaag hebben we een stukje gelezen uit een bekend kinderbijbelverhaal. Viel me op dat het nummer ontzettend hard werd meegezongen. Uh, dit, dit verhaal is bekend. Um, en in dat verhaal zit een voor mij in elk geval een gebed wat we zojuist gelezen hebben en dat was voor mij eigenlijk wat minder bekend en het is een gebed van iemand die heel diep gevallen is zijn verhaal en dit gebed laat ons volgens mij zien hoe je als mens diep kunt vallen maar dat je toch ook weer kunt opstaan dat er een beweging mogelijk is die tegen de dominante volgorde van onze tijd ingaat, waarin het lijkt alsof je kunt opstaan en vallen maar wat daarna Jona. Jonah, Jonah is een religieuze profeet. Een man die de woorden van God moesten staan en ze doorgeven. Hij moest naar Nineveh. Het buitenland. En hij moest daar uh, aan die stad gaan vertellen dat ze nog een tweede kans hadden. En dat het goed fout zat, dat ze waren gevallen. Maar er was nog een tweede kans bij God. En Jona, als je alle profetenverhalen in de Bijbel naast elkaar zet. Jona is niet de eerste Profeet Die een, een opdracht van God eigenlijk niet zo ziet zitten. Maar hij is wel de profeet die heel duidelijk van deze opdracht wegloopt. Niet naar Nineveh, maar de andere kant. op. Weg van God, weg van deze opdracht. Als je vandaag nog eens tijd hebt om over na te denken, dan zou je eens kunnen bedenken Jona. Jona die niet naar Nineveh gaat, maar totaal de andere kant. Is dat niet iets wat in onze menselijke aard zit. Dat we onze eigen gang willen gaan. Jona, hij gaat de andere kant op. En je leest eigenlijk dat zijn val is ingezet. Dat werd mij duidelijk in het verhaal. Er zit ook heel duidelijk een beweging in die naar beneden gaat. Er staat dat Jona dan afdaalt naar een haven. Dat hij nog verder afdaalt in het ruim van een schip de zee op, dan komen ze terecht in een heftige storm en, en, en, en dan wordt hij overboord gegooid, dan valt hij die nog dieper die storm waar Jonah in komt kan ons bekend voorkomen als een metafoor voor het leven dat het in het leven soms stormt, dat het flink te keer gaat en als dat zo is, dan kun je doen alsof er niks aan de hand is je kunt er ook koortsachtig alles aan doen om alles wat maar op storm lijkt in het leven uit te bannen. Ja, wij, wij kunnen volgens mij in de 21ste eeuw steeds moeilijker omgaan met, met tegenslagen, met imperfecties. Als je denkt dat het leven alleen maar opstaan is, heb je volgens mij een, een, een onrealistische kijk op het leven. En niemand is perfect, niemand is ...volkomen... ...niemand is heilig. Vallen... ...er is niemand die nooit eens valt. En ik denk dat je vallen dan vandaag breed moet zien. En je kunt vallen door een keuze die je maakt... ...en de consequenties die daarop volgen... ...en je kunt vallen in het leven. Maar soms kan het ook zijn... ...dat het meer buiten je omgaat. Dat het, dat het onrecht is wat je wordt aangedaan... ...maar dat je daar wel ligt op de grond. Plat. Op de vloer gevallen. Jona de profeet, hij maakt heel duidelijk een keuze. Ik ga niet naar Nineveh, maar bam, de andere kant op. En Jona de profeet van God, hij valt. Overboord gegooid, nog dieper. En dan staat er dat hij wordt opgeslokt door een grote vis. En dat hij, en dat hij dan gaat bidden. En als je wat langer stilstaat bij dat gebed, dan, dan, dan zie je dat het een gebed is wat, wat Jona's val eigenlijk beschrijft. Vanaf vers, vanaf vers 4, u, u slingert mij de diepte in. Door water omgeven, het, het water stijgt mij tot aan de lippen. Muren van water die op mij neerkomen, zeewier dat, dat, dat, dat mij verstikt. Ik zonk tot de bodem. En hij beschrijft hoe hij steeds dieper valt eigenlijk. Een, een verschrikkelijke ervaring. Iemand die, die aan het verdrinken is. Jonah dacht te gaan verdrinken. Dieper kun je niet vallen dan Jona op dit moment. En hij beschrijft ook hoe hij, hoe hij Gods hand hierin zit. U slingert mij. U uh, golven over mij. Jona die 5 hij, hij voelt zich verlaten. Verstoten. Verbannen uit uw ogen. Jona, hij liep bij God weg. Weg van die opdracht om naar Nineveh te gaan. De andere kant op. En nu beschrijft hij in dit gebed... Ik verliet u en u heeft mij verlaten. God is bij mij weg. Bijbelwetenschappers die, die beschrijven um, en die wijzen eigenlijk op de gelijkenis van het gebed wat Jonah hier bidt in Jonah 2. Uh, met, met heel veel van de psalmen in de Bijbel. Psalmen die ook heel vaak gaan over een, een, een menselijke val. Dit soort teksten kunnen gek genoeg soms ook troost bieden. Op het moment dat je zelf gevallen bent. We kunnen je woorden geven. voor als je die zelf niet hebt. Sommigen zullen het vandaag herkennen. dat je, dat je valt in het leven. Zoals Jonah. Maar dan. ergens onderweg naar de bodem van de zee. is een diepe val. gebeurt er iets bijzonders. Vers 5. Vers 5 is het omslagpunt. Jona dacht dat hij verbannen was, uitgestoten. Dat hij zo diep gevallen was dat er geen weg meer terug was. Dat je alleen nog maar kan vallen. Wat onze cultuur ons misschien ook een beetje voorhoudt. Je kunt opstaan en dan kun je ongelooflijk hard op je plaat gaan en daar lig je dan. Maar hoe diep, hoe ver je gevallen bent, je kunt het uitroepen naar God en dat, dat doet Jona. Hij stelt zijn hoop op God. Vers 5, eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Jona was weggelopen voor God en voor zijn opdracht. Maar nu spreekt hij de wens uit, het verlangen uit om Gods heilige tempel te aanschouwen. De heilige tempel van God, de plek waar, waar God woonde, de plek waar God was. En Jona, op een of andere manier onderweg naar de bodem. Nog steeds aan het vallen, zou je kunnen zeggen. Aan het zinken. Hij spreekt de verlangen, de wens uit om God te aanschouwen. Om weer bij God te zijn. En hoe, dat ook, hoe hij dacht dat dat nog mogelijk zou zijn. Op een of andere manier bij God te komen in zijn aanwezigheid. In zijn heilige tempel. En dan vers 7. Want daar gebeurt het. Terwijl ik tot de bodem zink. Trekt u mij levend uit de dood omhoog. O Heer, mijn God. Jona zit dus in die vis en in dit gebed lijkt het besef dus door te dringen wat er gebeurd is. Misschien wel in de afgelopen uren of de dag van gisteren. En hij beseft wat er gebeurd is en hij snapt, zit het in die grote vis, dat die vis zijn redding is. U trekt mij levend uit de dood omhoog. Ik zie een plaatje, een beeld voor me dat Jona zingt en, en hij heeft het zelf ook door. Dieper vallen kun je haast niet. Tot op de bodem. En dan komt daar die vis. God trekt hem levend uit de dood omhoog. Jona valt, maar met Gods hulp staat hij weer op. Van een klaagpsalm wordt dit een dankgebed. Het is de Heer die redt. U trekt mij levend uit de dood omhoog. Ik zei net, volgens mij heb je geen realistische kijk op het leven als je denkt dat het alleen maar, alleen maar opstaan is. Vooral in dat gebeurt. Maar het verhaal van Jona en hoe hij dat beschrijft in het gebed laat zien dat je wel hoopvol mag zijn. Dat je de wens uit mag spreken, het verlangen uit mag spreken naar God. Dat hij ingrijpt. Heel veel eeuwen later associeert Jezus die dagen van Jona in, in de donkerte van die buik van die vis. Jezus associeert die dagen van Jona met de drie dagen die Jezus zelf doorbrengt in de dood. Matthäus 12 vers 40 kun je het nalezen. Jona die, die, die liet zich in de zee gooien om, om, om de bemanning van die boot te redden. Jezus, hij stapte het rijk in van de dood, van de donkerte, gescheiden van Gods aanwezigheid. Om de Jona's van deze wereld te redden. Je zou kunnen zeggen, Jezus viel. Zodat wij kunnen opstaan. In hem, in Jezus, kunnen we opstaan in zijn kracht. Daar verwijst Jona naar. Dat we, hoe diep we gevallen zijn... Hoe donker het wordt in ons leven. Dat we ons kunnen uitstrekken naar God. En dat Hij ons doet opstaan. Straks gaan we het zingen. In Hem alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Het verhaal van Jonas val en het opstaan van Jona. Dit verhaal gaat niet om de vis. Dit verhaal gaat ook niet om Jona zelf. Of om Nineveh wat later in het verhaal komt, maar het gaat om God. En toch zijn vaak die vis, Jona en Nineveh zijn wel de, de, de thema's waar we naar kijken als we dit verhaal lezen, bestuderen, onderwerp van vragen. Want ja, over die vis. Het is voor heel veel moderne lezers, onder gelovigen en niet-gelovigen, een reden om dit verhaal terzijde te schuiven. Die hele vis Dat kan toch niet waar zijn? Ja. Um. Wat opvallend is, een korte gedachte erbij is, dat er geen aanwijzingen zijn dat de auteur van dit verhaal dat, iets, dat iets bedacht heeft, ja, iets verzonnen heeft. Vaak komt er dan heel veel spektakel bij, heel veel aandacht voor het buitengewone. Maar hier wordt die vis, die wordt slechts heel kort heel feitelijk benoemd. En als je, en als je gelooft in God, als je gelooft in de opstanding van Jezus, dan is geloven in de vis toch peanuts. Uh, laten we ons niet laten afleiden als we dit verhaal lezen door die vis. Het gaat ook heel veel om Jona. Jona is gevallen, Jona is opgestaan. Maar je kunt je afvragen, is Jona er nu? Geredden door God, het meest hachelijkste moment in zijn leven, is hij toch opgestaan? Maar is hij er nu? Uh, als je dit gebed bestudeert, dan, dan blijkt er eigenlijk nog niet zo heel veel spijt uit. Ja, hij was weggerend, hij ging niet naar Nineveh, maar hij ging totaal de andere kant op. Bij Jona geen woorden van spijt. Um, en de anderen zeggen ook, ja, Jona heeft zijn lesje nog helemaal niet geleerd. Want uh, hij moet nog steeds niets hebben van die, van die stad Nineveh die een tweede kans krijgt bij God. Bij een liefdevolle en genadige God. Nee, Jona, zien we, is nog lang niet uitgelicht. Hier is wel iets belangrijks gebeurd, hij was gevallen, hij is opgestaan, maar... Van Jona kunnen we leren dat, dat, dat we dat Gods genade begrijpen en daardoor veranderd worden. Dat dat een lange reis is met verschillende fases. Het, het leren zien, het leren begrijpen, ontvangen van Gods genade. Dat, dat is een lange reis met verschillende fasen. Jona, moet nog veel leren. Hij is wel opgestaan. Jona gaat... Hij gaat, hij gaat naar Nineveh. En uh, een stad die diep gevallen was. Hè, de maat van het kwaad die was vol. En wonder boven wonder kun je lezen in, uh, in, in, in, in hoofdstuk 3. Uh, keert deze stad zich in tot God. Ze keerden zich in. Na hun val is er een opstanding. Ze staan op. En dat geweldige bekeringsverhaal van een complete stad, dat is ten diepste een verhaal van God. Een God die alles op alles zet om deze stad, om deze mensen een tweede kans te geven. Want God, zegt Jonah in hoofdstuk 4 vers 2, deze God is een God die genadig is, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En dat God zo omgaat met Nineveh, dat dreef Jona tot grote wanhoop. Tot, tot hoge frustraties. Dat God genadig, liefdevol, geduldig en trouw is. Tot vergeving bereid. Jona vond het verschrikkelijk. Hij kon, hij kon er niet bij. Misschien zijn er mensen die het vloed onder je nagels vandaan halen. Of, of zijn er mensen die je van dichtbij kent. Of in het groot, in de wereld. Die onrechtvaardig handelen. De, de criminelen, de racisten, de, de terroristen van, van onze tijd. Of misschien moet je denken aan die mensen die die, die Nashville-verklaring ondertekend hebben. Hun 200 namen waren bekend. Ze hebben die namen maar snel offline gehaald. Maar hun namen zijn bekend. Wat kunnen we vaak goed bij anderen aanwijzen dat ze verkeerd zitten in onze ogen? Of niet? Maar stel dat het Gods plan is, net als bij Nineveh, dat deze mensen waar jij nu aan moest denken, dat zij vergeving van God ontvangen. Een tweede kans, zoals dat bij Nineveh het geval was. En stel dat jij degene bent die dat maar tegen ze moet gaan vertellen. Die mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen, die mensen waarvan jij zeker weet ze zitten fout. Zou je dan ook niet heel snel willen wegvluchten zoals Jonah? Dit verhaal gaat niet om de vis, het gaat niet om Jona, het gaat niet om Nineveh, maar het gaat om God. Die alles op alles zet. Om mensen zijn liefde bekend te maken. God is het degene die redt. En daarom. Als aanmoediging voor het komende jaar. Leef uit genade. En dat betekent volgens mij, als we het verhaal van vandaag doorvertalen, heel concreet, dat we durven accepteren dat we vallen, maar dat we met Gods hulp ook weer kunnen opstaan. In u alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Als je nou nadenkt, jouw volgende stap met God en mensen, dan zou vandaag de volgende stap misschien voor jou kunnen zijn... Dat je daar ligt, op de grond, gevallen. En jij weet misschien zelf waar het over gaat. En dat de volgende stap voor jou is, ja maar met Gods hulp mag ik opstaan. Een letterlijke stap. Ik mag opstaan. Het appel vandaag is niet dat we vooral niet zoals Jona moeten zijn. Want dat is de fout die Jona maakte ten opzichte van Nineveh. Het begin van zijn val was dat hij de val vooral bij anderen zag. Dat hij het vooral bij Nineveh heel goed kon aanwijzen. Wijzen. Het is zo gemakkelijk om het aan te wijzen bij een ander. En stel, stel dat ik mijzelf moreel hoger acht um, dan anderen. Om de duurzame keuzes die ik maak. Terwijl die anderen alleen maar aan het vervuilen zijn. Ben ik dan net, niet net zo goed gevallen als zij met zo'n houding. Um, nog weer even. Je, je kan kijken naar die mensen die die verklaring van Nashville ondertekenden. En, uh, en, en we kunnen aanwijzen bij hen. Zij zaten fout. Zo hardvochtig. Zo, zo beschadigend. Maar laten we naar onszelf kijken. Um, ik hoop... En dat was iets wat Jona pas veel later in zijn leven kon. Dus het zou best kunnen dat wij het ook moeten leren met vallen en opstaan. Dat wij anderen de genade kunnen gunnen. Dat wij anderen het opstaan in Jezus kracht kunnen gunnen. Ook al is die ander nog zo gevallen in jouw ogen. Laten wij vooral doen wat, wat Jona deed in de vis. Bidden. Het uitroepen naar God. Met jouw versie van de val... Naar God toe. Naar Jezus toe. Met je burn-out. Met je verslaving. Met je hoogmoed. Of met andere tekortkomingen in je karakter. Met je verdriet. Met je teleurstellingen. In, in anderen. In mezelf. Of misschien wel teleurstellingen in God. Laten wij met onze versie van de val. Naar hem toe gaan. Want hij... Hij is de Heer die redt. Hij is de Heer die doet opstaan. Ga alsjeblieft naar Hem toe. Tot slot. Uh, ik denk... Het, het, het accepteren dat wij vallen in het leven... Dat vallen voorkomt... Betekent niet dat we het maar moeten omarmen. We, we mogen hoopvol streven naar, naar opstaan in het leven. We mogen hoopvol streven naar het nieuwe leven. Dat wat God wil geven. We hoeven niet gevallen of gebukt onder, onder schuld of schaamte. Maar we mogen vier rechten opstaan. Door genade. Omarmd. Omhelst. Door Gods oneindige liefde en trouw. Leef met vallen en opstaan. Amen. zingen en uh, zullen we daarbij uh, opstaan. Ik wil nog met jullie bidden. En in het gebed ben ik ook een moment stil dat je ook je persoonlijk gebed bij God kan brengen. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor de boodschap van vanmorgen. Van uw genade. Dat we als mensen die vallen en opstaan, ja, mogen weten dat uh, u van ons houdt. En ik wil u ook uh, vragen om dat allereerst te leren geloven. Hoe moeilijk het ook is om, uh, ja, als, als we kijken naar onze maatschappij waarin we leven, die zo haak staat op, op uw belofte en op uw boodschap van liefde. En wil het ons ook helpen om ja, naar de ander te kijken, met uw ogen, vol liefde. Wilt ons helpen om uh, de ander te accepteren? En uh, er voor elkaar te zijn. Dus wil ik u bidden voor deze wereld. Waar heel veel ja, onrecht is. Oorlogen. Honger. Natuurrampen. Ik wil u vragen heer. Of uh, u overal op de wereld wilt zijn. Waar u zo hard nodig bent. En dat u alle mensen op deze wereld iets laat proeven. Van wie u voor hen wilt zijn. En... Moment van stilte willen we ook persoonlijk uh, met u uh, in gesprek. Dank u wel dat u naar ons luistert. Moet u ook zo dit gebed aannemen in Jezus naam. Amen. Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. Um, Allereerst, we geven elke zondag een bloemetje weg aan iemand in de Venen die hem verdient of nodig heeft. Hij staat uh, daar. En deze week is die voor de burgemeester van de Venen. Hij is uh, onlangs geopereerd aan zijn oog. En uh, we wensen hem met het bloemetje een verspoedig uh, herstel. Um, in de hal hangt een lijst waarin je kan inschrijven om nog kennis te maken met Martin en Lisbeth onze nieuwe predikant en zijn vrouw. Zij maken nog een rondje door de gemeente... en willen graag uh, met jou kennis maken. Uh, dus mocht je nog niet hebben opgegeven... kijk even op de lijst in de hal... dan kan je je inschrijven voor een dag en tijd die jou uitkomt. Um, ik wil je ook uitnodigen voor aanstaande dinsdag... 15 januari. Dan is hier in de kerk om 8 uur... een avond waarin we samen nadenken over hoe we onze missie... Uh, vol van Jezus de omgeving omarmen hoe we die vorm kunnen geven. Dus hoe kunnen we als kerk er, voor, er zijn voor mensen om ons heen? Daar willen we dinsdag met elkaar over nadenken. Dus van harte welkom om daarbij te zijn om 8 uur in dit kerkgebouw. En dan heb ik nog de collecte. Die is de hele maand januari voor uh, Agape uh, Family Ministries. Um, zij zetten zich in voor hulpbehoevende kinderen in, uh, in Zuid-Afrika wezen en gehandicapten en uh, ze kunnen ons geld goed gebruiken. Um, dus daar gaan we, daar gaan we collecteren. Um, na de collecte zingen we nog uh, één lied, krijgen we van Lars uh, Godzegen mee en uh, kunnen we koffie en thee drinken in de, in de hal. Wees welkom om de te blijven hangen um, en wens je nog een hele fijne zondag. kinderen er nu uh, aankomen. Zullen we daar even op wachten dat ze binnen zijn? Ja? bij het laatste lied gaan staan. Thank you. Wij mogen deze week naar huis gaan. We mogen leven met vallen en opstaan. Mocht je verder willen gaan met dit thema, en met deze Bijbeltekst, op jaarthema.nl staat een, uh, een kringpaper. Kun je gebruiken op je kring om door te praten over deze dienst. Um, dus daar kun je, je vinden, jaarthema.nl. Uh, als je naar huis gaat, of, of je hier nou even blijft, um, we mogen allemaal straks naar de plek gaan waar we worden verwacht.